9 uur. Dit is Radio 1 met Lara Rentsen. Goedemorgen. Zo dadelijk in het NOS Radio 1-journaal de vreugde op de beurzen... omdat er in Amerika wordt gesproken weer over de begroting. En in ieder geval een deel van de collectie van het Tropeninstituut lijkt gered. Hoort u zo meer over? Is naar het NOS-journaal. Jan van der Putten.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 Straks om 11 uur wordt de Nobelprijs voor de vrede uitgereikt... en volgens de Noorse Omroep NRK krijgt Malala de Nobelprijs niet. De Pakistanse Malala zou te jong zijn... en het zou beter zijn voor haar veiligheid als ze de prijs niet won. De 16-jarige Malala Yousafzai wordt gezien als grote kanshebber voor de prijs. Ze werd vorig jaar in haar hoofd geschoten door de Taliban. Ze zet zich in voor het recht van meisjes om naar school te gaan in Pakistan. Syrische opstandelingen hebben in augustus zeker 190 burgers gedood. Dat meldt de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch in een rapport. Dorpelingen uit de noordwestelijke provincie Latakia werden geëxecuteerd. En meer dan 200 mensen, vooral vrouwen en kinderen, zouden zijn gegijzeld. Veel van hen worden volgens Human Rights Watch nog altijd vastgehouden. Volgens Human Rights Watch was de operatie een gecoördineerde, geplande aanval en moeten zowel de Syrische regering als de rebellen zich verantwoorden voor het internationaal strafhof in Den Haag. De prijzenoorlog die Albert Heijn heeft gestart, heeft de supermarkt niet meer klantisie bezorgd. De klantenkring van Lidl, een van de grote concurrenten van Albert Heijn, groeide wel met 2% dit jaar, dat meldt marktonderzoeker GFK.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 Dan het weer nog van het noordoosten en oosten uit op steeds meer plaatsen regen. Vooral in de noordelijke helft van het land blijft die regen lang hangen. En het wordt 10 tot 14 graden. Morgen vooral in het noorden nog regen, op andere plaatsen ook zon. Dan wordt het ongeveer 12 graden. Nog files, John Zahoka? Zeven stuks, goed voor 25 kilometer. Twee opvallende files op de A27 Utrecht richting Gorkum. Daar staat dus een knoop het Evelingen en Lexmond, een 6 kilometer. Lexmond is een vrachtwagen stilgevallen, blokkeert daar de rechter rijstrook. En op de N57 richting Rotterdam, daar staat dus Hellevoetsluis en Afrit Briele 4 kilometer. En straks gaan we kijken hoe de beurzen in Europa reageren op de optimistische geluiden uit Amerika.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 Een andere private bank. Het NOS Radio 1 Journaal Het Lara Rensen. Goedemorgen, zeven minuten over negen is het. Praten, slapen, nog een beetje praten. En weer stappen zetten tot diep in de nacht. Voorlopig allemaal zonder resultaat. Inderdaad, we hebben gewoon veel tijd nodig. Dat zegt Arie Slop van de ChristenUnie. En vanmiddag wordt er weer gepraat. En dat geldt ook voor Amerika. Er zit weer beweging daar in de onderhandelingen... tussen de Republikeinen en de Democraten... over het Amerikaanse schuldenplafond. Dat leidde gisteren op Wall Street tot een winst... van meer dan 2% voor de Dow Jones-index. Economieredacteur Merel Stikkelorum... staat een stukje verderop hier bij de NOS voor de schermen. En wat ja. zie jij daarmee op? Uh, kleine winstjes op de borden, tot ongeveer een half procent in de belangrijkste, bij de belangrijkste Europese beurzen. We hebben de stijging in Europa natuurlijk gisteren al eigenlijk gezien. Toen stegen de belangrijkste indexen zo'n anderhalf tot twee procent. Uh, op het moment dat die hoopvolle berichten uit Amerika begonnen door te sijpelen. Nou ja, dat zagen we ook vanochtend dan terug uh, toen de beurzen in Azië uh, openden. De nikkei ook uh, zo'n anderhalf procent omhoog. En ja, hiermee hebben de beurzen wel wat van het verlies goed gemaakt. Um, van uh, wat zij ja, verloren hebben vanaf 1 oktober... toen uh, de Amerikaanse overheid deels op slot ging. Maar ze zijn nog niet terug op uh, dat niveau van uh, voor 1 oktober. Nee, en dan kun je nagaan. Dit is alleen maar omdat er weer een beetje gepraat wordt met elkaar. Um, ja. Is de rust hiermee weer terug op de financiële markt... of is dit even een tijdelijke opleving? Ja, een tijdelijke opleving zou je het kunnen noemen. De meeste mensen zijn er wel van overtuigd... Dat, um, uh, dat er wel een akkoord bereikt gaat worden. Volgende week donderdag is de deadline voor de Amerikanen. Dan moet er echt een akkoord op tafel liggen. Anders kan Amerika niet de schulden terugbetalen. En dan uh, beginnen de grote problemen. Zouden dan pas echt goed beginnen. Uh, dus het blijft voorlopig nog wel even uh, spannend. Vraag is ook voor hoe lang het probleem is opgelost. De Republikeinen hebben nu een voorstel gedaan... om het schuldenplafond met zes weken um, uh, ja. Uh, uh, voor zes weken te verhogen. De democraten vinden dat niet goed genoeg. Want ze ja, zeggen, ja, dan heb je dat circus, dat hele circus... dat voor zoveel onrust zorgt en stress over zes weken opnieuw. Daar hebben we geen zin in. Dat is helemaal niet goed, ook voor de economie. Dus dat is nog even de vraag. En verder, volgende week ook, dan gaat het cijfersseizoen... weer uh, uh, wat meer lopen. Uh, grote... Uh, bedrijven uit de bankensector, uit de ICT, hoe komen dan met cijfers? En dan uh, ja, hopen we ook wat meer duidelijk te krijgen over het economisch herstel. Of dat nu verder doortrekt. In Nederland ook ASML en kabelaar uh, Ziggo komen ook met cijfers, dus daar gaan we ook volgende week naar kijken. Oké, okay, nou dan horen we weer uitgebreid in onze uitzending... en praten we ook waarschijnlijk met uh, CEO's of CFO's. Dankjewel. je wel, Merel Ja, spannend is het ook, zei het al, in uh, Den Haag. Er worden wel stappen gezet en dan gaan ze morgen weer verder. Dat is eigenlijk het, de hele week al het verhaal. Tegen drie uur vannacht kwamen de onderhandelaars opnieuw naar buiten. Nachtelijk commentaar na de gesprekken klinkt inmiddels toch wel vertrouwd.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 Goedenavond. Morgen Paul, weer verder. Het is gewoon veel werk. En daar ploegen we ons doorheen. Wat bent u opgeschoten vannacht? Uh, heel veel, uh, maar nog niet genoeg. En waarom wordt het nachtwerk? Heeft u haast? Ja, tuurlijk haast. Uh, we moeten gewoon een begroting uh, verder brengen. Wel rustig. En dan gingen ze weer slapen. En dan weer praten. En dan weer morgen verder. Verslag van Michiel Breedveld. Na de ministerraad zullen de gesprekken verder gaan. Het NOS Radio 1-journaal. Een klein deel van de boekencollectie van het Koninklijk Instituut voor de Tropen is gered. Universiteit Leiden, het Vredespaleis en Den Haag, het Kennis- en Documentatiecentrum voor Medische Geschiedenis in Urk. Ik neem ook nog een deel van de boeken over. U hoorde dat al in het journaal. Van een heel groot deel van de collectie, zo'n 700.000 titels, is nog geen plek gevonden sp kamerlid Jasper van Dijk maakt zich zorgen over de collectie... stelde er eerder ook al kamervragen over. Meneer van Dijk, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hoe kijkt u hier nou tegenaan, het laatste nieuws... dat een klein deel van de collectie in ieder geval onder de pannen is? Nou, dat is natuurlijk uh, goed. Maar uh, het is uh, zeer treurig dat uh, de minister Bussemaker van Cultuur... Uh, voor die 700.000 titels zegt. Eigenlijk zegt hij dat het haar koud laat. En uh, dat die titels dus. Uh, in, uh, dat die vernietigd zullen worden. als er niet wordt ingegrepen. Hmm. Dat is uh, toch het weggooien van geschiedenis. Maar zou het niet mogelijk zijn nog om ook die titels te redden? Uiteindelijk daar een plek voor te vinden? Als het lukt, ook voor een, voor een ander deel van die collectie? Ik heb begrepen van de, van de directeur van de bibliotheek dat dat heel moeilijk wordt. De deadline is op 1 november, dan gaat de zaak echt dicht. Mm -hmm. Er is dus een deel gered. Maar voor het overgrote deel, 70 is nog geen belangstellende gevonden. En dat betekent dus als de minister niet kiest voor op zijn minst tijdelijke opslag... dat kan voor 70.000 euro, dat de collectie dan verloren gaat. Mm. Wat is het belang van, van deze boeken? Ja, dat is, uh, het gaat om onze koloniale geschiedenis. Het gaat om de geschiedenis uh, van de ontwikkelingssamenwerking. Uh, die, uh, de Nederlandse rol daarbij. En dan gaat het om het deel van 1950 tot nu. Uh, dat staat opgeslagen in deze bibliotheek. Dat is voor het publiek toegankelijk. En de vraag is of je dat dus als, uh, als overheid verloren moet laten gaan. Of, dat je, daar, uh, uh, of je dat wil koesteren. Ja, nou ja, het is wel duidelijk wat u wilt. Maar waar, waar moeten die boeken uiteindelijk dan heen? Want u heeft het over tijdelijke opslag. Dat uh, in ieder geval daarvoor betaald zal moeten worden. En dan, daarna? Nou ja, je zou dus kunnen kijken. Het Tropenmuseum fuseert met andere musea. Dus uh, je zou kunnen kijken of daar een oplossing voor te maken is. Het mooiste is natuurlijk inderdaad als het in de bibliotheek kan blijven, waar het nu is. Dat is de beste plek waar het kan zijn. Maar uh, de, de, de second best oplossing is als de bibliotheek wat meer tijd krijgt om uh, opslag te vinden... Uh, zodat je uh, het niet verloren laat gaan, wat toch buitengewoon pijnlijk is. Ja, goed, maar dan zijn we weer bij waar ik, waar ik net was. Namelijk dat als je tijdelijk opslaat, dan staat het ergens in een doos... en dan kan niemand erbij. Wat, wat, wat is, het, wat, wat is uw, uw grote idee over deze collectie? Waar, waar zou het uiteindelijk heen moeten? Uh, nou, er zijn talloze oplossingen te vinden, daar ben ik niet zo bang voor. Uh, er zijn, dus U weet het de, alleen nog nou ja, ja, nogmaals, er zijn andere musea met wie het Tropen Museum gaat samenwerken. Er zijn meerdere bibliotheken. Uh, ik ben ervan overtuigd dat de directeur van de bibliotheek daar ook ideeën over heeft. Uh -huh. uh, kijk, het punt is de minister die stelt nu een harde deadline van 1 november aanstaande. Uh, dat is wel erg overhaast. En uh, dan moet je dus de vraag stellen of je, of je op zo'n korte termijn... Uh, zo'n grote collectie onder druk wil zetten. Oké, okay, in ieder geval is uw boodschap... geef uh, de bibliotheek meer tijd dan tot aan 1 november. Dat is wel het minste. Oké, okay. SP-Kamerlid Jasper van Dijk, dank u wel. John Sahoka, nou, viel allemaal wel mee vanochtend, toch? Ja, inderdaad, Lara, Nou, er staat nu nog 19 kilometer... maar van één opvallende viel op de A27 van Utrecht naar Gorkum. Daar staat dus een knop uit Everdingen en Lexmonte 6 kilometer. er staat een vrachtwagen met pech en die blokkeert daar de rechterijstrook. Desert kit met uh, ja, Embrace, inderdaad. Um, nog een kleine twee uur. Speculeren en dan is bekend wie de Nobelprijs voor de vrede krijgt. Dit jaar uh, wordt vooral de naam van Malala genoemd. Jonge Pakistanse mensenrechtenstrijdster. Gisteren kreeg zij ook al de Zagaroffprijs. Vredesprijs van de U Europese Unie. En daar blijft het bij. Dat meldt de Noorse omroep NRK. De omroep zegt zeker te weten dat zij de Nobelprijs niet krijgt... omdat ze nog te jong is. Maar goed, er zijn natuurlijk ook meer kandidaten, veel meer. Vroegen onze correspondenten wie de Nobelprijs in hun regio zou moeten krijgen. We beginnen in China met Marieke de Vries. Nou, er zijn het afgelopen jaar weer veel um, activisten opgepakt in China. Mensen die uh, hebben gevraagd om meer transparantie van de leiders als het gaat over hoeveel huizen ze nou bezitten, hoeveel auto's ze nou eigenlijk hebben. Want hè, het nieuwe leiderschap in China wil heel graag zich voorstaan... op hun uh, strijd tegen de corruptie. Maar als het daarover gaat en daarop aangedrongen wordt... worden deze mensen opgesloten. Afgelopen jaar heb ik vier mensen daarover geïnterviewd... die alle vier op dit moment vastzitten. Die zouden wat mij betreft verdienen... omdat ze bezig zijn met dat land open te breken. Nog verder open te breken. En dat is nog steeds noodzakelijk in China. Ik denk dat we dan Ruud Fan moeten noemen. Dat is een van de leiders die uh, aangedrongen heeft op die transparantie. Veel blogs erover hebben geschreven. geschreven. Wij hebben hem geïnterviewd uh, op de achterbank van een auto. Terwijl we rond zijn blijven rijden. Omdat we niet met hem ergens konden afspreken in het openbaar. En, uh, nou ja, hij uh, is denk ik nu anderhalve maand geleden opgepakt. En we hebben nog niks meer van hem genomen sindsdien. kan Zuid-Azië-correspondent Lucas Waagmeester over de kansen van Malala. Ja, ze is genomineerd voor, voor dit jaar. En ik denk dat het... Ja, zou het terecht zijn, dat is moeilijk te zeggen. Maar Malala Yousafzai die natuurlijk opkomt voor onderwijs, voor meisjes... Die zou, wat mij betreft, ik zou daar heel erg veel vrede mee hebben. Waarom? Omdat... Um, als je na een dag uh, werken in zo'n uh, gebied... zoals in Pakistan, uh, uh, in een of ander hotel uh, terugkomt... of in een restaurant, je gaat zitten en je gaat nadenken... wat gaat hier nou toch fout? Waarom vliegen die mensen elkaar nou toch hier al 30, 40, 50 jaar... achter elkaar in de haren? En dan kom je uiteindelijk, als je het helemaal afpelt... kom je, maar, kom je altijd tot dezelfde conclusie en dat is onderwijs. Het gaat uiteindelijk over onderwijs. En zij strijdt voor onderwijs. Ze heeft, sinds haar zelfs, uh, heeft er bijna de leven mee uh, moet voor moeten geven. Er zijn many zijn. Dus het zou in die zin denk ik terecht zijn als zij en daarmee dus het onderwijs voor, zeker voor meisjes, de Nobelprijs won. To ensure that all children all around the world have the chance, have the access en have the right to go to school. Correspondent Wessel de Jong heeft een Amerikaanse kandidaat uit Washington. Misschien heel saai, maar ik zou toch John Kerry nomineren, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken. Toch een kunst hoe je met een enkele verspreking een raketaanval weet te voorkomen. Wat natuurlijk veel belangrijker is, dat hij het gesprek tussen de Israëli's en de Palestijnen weer op gang heeft gebracht. Een viable two-state solution is de enige manier this conflict can eindigen. Obama begon er eigenlijk niet meer aan de afgelopen tijd. Hillary Clinton heeft zich er ook niet aan gewaagd. Gewoon hopeloos niet te doen. Laat maar zitten, kan je alleen maar je vingers aanbranden. Ja, en Kerry is daar toch weer met een soort verse, frisse energie... is hij daar weer tegen aangegaan. En die gesprekken, ja, je weet niet waar ze uitkomen, maar hij doet het maar. Dan naar Israël, Monique van Hoogstraten. Als je kijkt in mijn uh, regio, mijn land, Israël en de Palestijnen... daar is alles een Nobelprijs voor de vrede uitgereikt. Dat heeft niet tot vrede geleid in het verleden. Ik zie op dit moment ook geen kandidaat. Maar er is natuurlijk nog wel een ander conflict daar... en dat is het conflict tussen de Palestijnen. Al jarenlang een conflict tussen Fatah en Hamas... in de Gazastrook en in de Westbank. En nu was er een zanger afgelopen jaar, Mohammed Assaf. die won de Arabische zangwedstrijd Arab Idols. Die werd een held voor alle Palestijnen en heeft alle Palestijnen verenigd. Dus ik denk, als het gaat om de vrede tussen de Palestijnen... dan zou hij een goede kandidaat zijn. Afrika-correspondent Kees Broeren ziet weinig leiders op zijn continent... die in aanmerking komen. Vooral bij de politieke leiders moeten we het niet zoeken in Afrika. Maar dan kom ik voor de prijs, kom ik juist op dat, dat volk... Wat, wat vaak zonder sterke leiders het moet doen en elkaar helpt... kom ik bij de, Afrikaan, de Afrikaanse bevolking uit. Mensen die vrijwilligerswerk doen, mensen die elkaar helpen... in vaak moeilijke omstandigheden zonder dat ze daartoe verplicht zouden moeten zijn... maar het uit pure menselijkheid doen. En het voorbeeld dat ik daar dan voor zou nemen voor dit jaar, voor de prijs zelf... Uh, is wat mensen hebben gedaan in het winkelcentrum Westgate in uh, Nairobi. Vorige maand, toen daar een aanslag uh, werd gepleegd... dat terroristen mensen gegijzeld hielden. Wat is je naam? Wat is je naam? Wat is je naam? Wat is je naam? Het duurde lang voordat uh, de echte veiligheidsdiensten paraat waren... actief werden. En in de uren daarvoor hebben mensen... Ja, hun leven in de waarschaal gesteld om andere mensen die ze niet kenden... van welk ras, geloof of wat, welke afkomst dan ook te helpen. Zijn zelfs mensen die niet in het winkelcentrum waren... zijn naar het winkelcentrum toegegaan om andere burgers te helpen. Dat soort mensen verdient wat mij betreft een hele grote prijs. Nou, om elf uur weten we het wie de Nobelprijs voor de vrede wint. Dat hoort u op Radio 1 uiteraard. Het laatste nieuws het eerst. Maar het is toch fijn dat er homo's zijn... Maar ze moeten wel normaal doen. Ik heb hier de poster voor me van het COC. staat vandaag op de achterkant van de gratis krant Metro. Thema van de coming out day. Is dat het gevoel wat je ook overhoudt vanochtend? Myron Remmers aan jouw bezoek aan Utrecht. Ja, ik heb verschillende. Ik heb namelijk twee mensen gesproken... Um, die op, ook in die krant staan. Um, Lisa en Nazmoel, die staan daarin geportretteerd. En die zeggen, ja, die, die krijgen wel eens opmerkingen... omdat Lisa bijvoorbeeld er wat mannelijker uitziet. Heeft wat andere kleren aan. En uh, Nazmoel, die ziet er wat flamboyant uit. Wordt ook wel op straat uitgescholden. En daar moet maar eens een einde aan komen. Deze hele campagne werd gepresenteerd op een school in Utrecht. Uniek, het is een HAVO-VWO. En ik praat hier met Arisha, Sophie, Luc en Mette. Die jullie zitten bij de Gay Street. Alliance. Wij hadden de Jeugd Natuurwacht vroeger op school. Ja, nou, wij niet. Wat is, dit, wat is de Gay Straight Alliance? De Gay Straight Alliance staat eigenlijk voor... Um, ja. De... ja. <laughs> jullie hebben allemaal een paars t-shirt aan, althans vanochtend. Ja, vanochtend. Maart. Wat doen jullie dan door het jaar heen? We hebben een paarse vrijdag GSA week en een GSA-week. Ja, en we doen van alles om op te kopen voor al die, alle mensen. Die zo, die... Ja, straight, gay, biseksueel... Ja, het was inderdaad. Waarom zijn jullie bij die club gegaan, metten? Nou, omdat we tegen homofobie zijn. Of Luc, bedoel ik. Ja, Luc, ja. <laughs> omdat we tegen homofobie zijn... en omdat we vinden dat iedereen gewoon zichzelf moet zijn. Maar er zijn ook heel veel scholen waar het best nog een probleem is ook... Hè, dat je, dat je dat niet gaat zeggen dat je homo bent als je 13, 14, 15 of 16 bent. Word je uitgescholden? Nee, het is ook inderdaad heel bijzonder dat hier wel al... eigenlijk op zo'n jonge leeftijd mensen al uit de kast zijn gekomen. Dat ze het nu al weten. En de sfeer hier is gewoon um, ja, perfect eigenlijk... om sowieso een goede GSA hier te kunnen houden. Omdat mensen gewoon heel snel zichzelf kunnen zijn... en zichzelf goed kunnen uiten zitten hier dan ook meer homo's of lesbische meisjes op school? Nee, helemaal niet. Of zijn jullie zelf, zijn jullie zelf aan het twijfelen? Nee. Nee, helemaal niet, hè? Nee. Eigenlijk. Jullie zijn allemaal hetero. Ja. ja. Maar toch sluit je je aan bij zo'n club. Ja, nou, wij staan er gewoon heel erg voor... dat iedereen zichzelf kan zijn. En gewoon dat je eruit moet uitvoorkomen... dat je homo of lesbisch bent of transgender. Ja, of de, de, de docent staat hier ook, Sophie. Want de docent wordt ook met de voornaam aangesproken. Dat zegt ook iets over de sfeer in deze school. Uh, wat doen jullie allemaal met die GSA? Het uh, is voornamelijk de leerlingen die het doen. Ik ben als docent alleen maar hun aan het ondersteunen daarin. Zij ondernemen allerlei acties om binnen school en buitenschool zelfs... aandacht te vragen voor acceptatie van LHBT. -jongen. Zijn er zelfs in Brussel geweest, hè? Europees parlement, white paper ingediend. Ja, alles is uh, op gang aan het komen. Even inhoudelijk. Denken jullie dat het langzaam toch makkelijker wordt... om? Als je homo bent en op school zit om daarvoor uit te komen? Nou, in ieder geval op deze school wel. Ja, maar op andere scholen? Want jullie spreken ook wel leeftijdsgenoten op sportclubs? Ja, we hebben ook wel een keertje een, een dag gehad dat zeg maar allemaal GSA's uit heel Nederland bij elkaar kwamen. Dat en er was waren ook, ook meer scholen, zo'n ja, club. Ja, ja. ja. En, er waren ook al GSA's die bijvoorbeeld. Ja, één GSA die bestond maar uit één jongen. En dan weet je dus ook al, oké, okay, er wordt op die school niet helemaal ondersteund dat, dat ze daarmee bezig zijn. Ja. Dus ik vraag me af of het heel erg op andere scholen wordt gedaan qua ondersteuning, maar. Ja, ik, daar krijgen we niet een hele goede hoogte van, volgens mij. Nee, toch? nee maar maken jullie op straat of bij leeftijd, het ook wel eens mee... Dat, dat het heel moeilijk ligt of dat, dat uh, uh, jongeren uitgescholden worden? Hé, hey, homo. Ja, nou, dat gebeurt af en toe nog wel. Maar het, ik merk wel, zeg maar, dat het wel minder wordt. En vooral op Unic. maar als je dan kijkt naar andere scholen... Ja. dan uh, zie je toch nog wel dat er veel moeilijkheden zijn... Ja, vandaag komen de cijfers van het Sociaal Cultureel Planbureau uit. Toevallig ook vandaag. Nou, niet helemaal toevallig. Ze hebben dat speciaal gekozen omdat het nationale coming-out-dag is. Het gaat best goed met homo's op de werkvloer en lesbische eh, meiden en eh, vrouwen. Maar als het om biseksuelen gaat, ligt het toch nog wat moeilijk. Die, die stoppen vaker met het werk, zijn eerder aan een burn-out. Eh, belanden eerder in een burn-out. Snap je daar wat van? Biseksueel, dat het moeilijk ligt? Nee, eigenlijk niet. Nee, hier kan het makkelijk op deze school. Hier wel, ja. Nationale Coming-Out-dag. Ze hebben hier te laat briefjes. Ik kreeg bijna de neiging om er eentje in te vullen. Want wat was het anders in 1987, toen ik zelf heimelijk verliefd was op de MAVO? Mooi verhaal. Van mijn ooremmers vanochtend. Sowieso kwamen er bijzondere verhalen langs vanochtend bij hem. Op de Nationale coming-out-day. Of zoals een luisteraar zegt, u moet coming-out-day zeggen. Maar dat vind ik dan weer een beetje vies klinken. Um, dus we houden het maar gewoon bij coming-out-dag. We zijn... Aan het einde gekomen van het uh, Radio 1 Ja, ik vind het gewoon vies. Maar uit. Dat zeg ik dan maar. Um, Sven Kokkelman, wat heb jij zo dadelijk? Goedemorgen. Uh, beroerd onderwijs, maar wel strengere afstudeisen. Uh, de studenten van In-Holland zitten een beetje in de knel. En ik ga praten met de bestuursvoorzitter van die Hogeschool, dat is Doekla Terpstra. Verder uh, worden fascistische priesters in Spanje zalig verklaard. En de kiescommissie in Azerbeidzjan heeft een enorme blunder begaan. De uitslag van de presidentsverkiezing is een dag voor die verkiezing al bekend gemaakt. Ja, uh, en uh, uh, nou ja, dat kun je van zo'n land wel verwachten. En we staan ook nog stil bij de Nobelprijs voor de Vrede... Okay, die om 11 uur wordt uitgereikt. Nou, dan gaan we ja. zeker weer luisteren. Dank wel. Dit is Radio 1. Is nog even naar het NOS-journaal. Dan van de Putten. Ja, de Noorse omroep NRK heeft uh, met zekerheid gemeld... dat de Pakistanse Malala die Nobelprijs niet krijgt. Malala zou te jong zijn en het zou beter zijn voor haar veiligheid... als ze de prijs niet krijgt, zegt de Noorse omroep. En vanochtend dus om 11 uur dan wordt de winnaar bekendgemaakt.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 En de prijzenoorlog die Albert Heijn een maand geleden ontketende door ruim duizend artikelen goedkoper te maken, levert de marktleider nauwelijks nieuwe klanten op, zegt marktonderzoeker GfK. Net als een jaar geleden doet zo'n 45% van de Nederlanders boodschappen bij Albert Heijn. Concurrent Lidl, een van de mikpunten van de prijzenoorlog, groeit gewoon door. Vorig jaar kwam 23% van de Nederlanders bij Lidl, nu is het 25%. En dat zijn de hoofdpunten. Nog even naar Jonse Hoka voor de verkeersinformatie. Nog een laatste reservietus op de A8 richting Amsterdam. 2 kilometer bij oost -Zaan. A9 richting Almstelveen. Staat 3 kilometer bij Batheverdorp. En op de A15 richting Rotterdam. Staat bij Hoogvliet 3 kilometer door een ongeluk. En daar zijn twee rijstroken afgesloten. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. De studenten van In Holland voelen zich te dupe van strengere afstudeereisen. Fascistische priesters in Spanje worden zalig verklaard. Is het Nederland-Rusland jaar nu definitief een fiasco? De Nobelprijs voor de vrede en het ochtendtumeur van Niel Gunjerli. Dat zijn de ingrediënten van Goedemorgen Nederland. Het is twee minuten over half tien. U luistert naar de Cairo. En Martijn Gimies is vanochtend in Amsterdam. In wat sommigen het heilige der heiligen noemen... de werkkamer van Harry Mulisch. U kunt mij volgen op Twitter als u wilt. In alle rust en stilte. Het S. Kokkelman is het adres. En reacties en vragen kunt u ook kwijt via goedemorgennederland.nl Honderden studenten, dames en heren, van de Hogeschool in Holland... die al lang afgestudeerd hadden moeten zijn... zitten nog altijd zonder diploma. De oorzaak? Te hoge afstudeereisen tegen een te magere opleiding. Doet de Terpstra de bestuursvoorzitter van die Hogeschool daar. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe groot is het probleem? Nou, het is uh, volgens de Volkskrant in ieder geval een uh, stevig probleem. En het gaat natuurlijk ook wel over een behoorlijke groep studenten bij één opleiding. Dat is die uh, beroemde opleiding waar in de tijd, in de, tijd uh, de problemen zijn begonnen bij de in Holland, de MEM-opleiding. Uh, en daar ja, media en de... entertainment manager wordt je dan. Ja, en dus dat zit niet bij andere opleidingen, maar het zit alleen bij deze opleiding... waarvan de politiek en ook de samenleving heeft gevraagd om de kwaliteitsijzen flink omhoog te schroeven. Ja. Uh, omdat er toen werd geconstateerd dat er uh, diplomas uh, onder de maat werden afgegeven. Ja. Uh, en daar is gigantisch aan het en daar ligt op dit moment uh, een heel stevig en robuust programma. En ik denk dat je in alle opzichten kunt zeggen van er ligt een hele stevige nieuwe kwaliteitsopleiding. Uh, en dat betekent dat studenten nu moeten voldoen aan andere kwaliteitsopleidingen dan in het verleden het geval was. En het zijn met name de langstudeerders... ...dus er zitten ook heel veel studenten bij... ...die al lang aan het werk zijn. Ja. En ook de vierde- en vijfdejaarsstudenten... ...die nu moeten voldoen aan andere afstudeereisen... ...dan in het verleden het geval was. Ja, maar uh, ik stelde de, de vraag... De eerste... Voor de eerste, tweede en derde jaar van de opleiding geldt dat dus niet meer. Nee. En het is met name de laatste de groep van die, die langstudeerders... waar uh, uiteindelijk het risico loopt dat ze tussen de wal en schip terechtkomen. Ik uh, begrijp uit de Volkskrant uh, dat recente cijfers van InHondland laten zien... dat bijna 80% van de studenten die vorig jaar uh, aan een afstudeertraject zijn begonnen... nog geen diploma heeft. Nee, maar kijk, je kunt, dat? Die, je kunt wel kijken naar die percentages. Maar het gaat hier ook om de vraag: van hoeveel studenten hebben überhaupt een eindwerkstuk ingediend? Ja. Het is niet zo dat je in, in juni kunt zeggen van. Nou ah ja, al 100% van de studenten. Uh, uh, die studeert er vier jaar af. Dat tempo van afstuderen is al een hele andere dan in het verleden het geval was. Ja, maar als 80% uh, aan het, je kunt, je kunt aan het, het traject rendement. is begonnen. Als 80% het aan het traject is begonnen en nog niet is afgestudeerd, dan is dat, dat is niet. Uh, uh, een klein probleem, dat is de overgrote meerderheid. Nee, het afstudeerrendement de, de, de, de van deze opleiding van de MEM staat stevig onder druk. En nogmaals, dat heeft met name betrekking op die oude categorie. Dus ja. we zitten met de opleiding in een overgangssituatie, echt transitie van oud naar nieuw. Ja. En die oude studenten, die dreigen tussen de wallen en het schip te vallen. Ja. En wij, de, de studenten, heeft, hebben geen recht op het diploma, maar ze hebben wel recht op maximale begeleiding. En het is aan ons om ze uh, maximaal te begeleiden en ervoor te zorgen dat zij dat diploma kunnen halen. En hoe gaat u dat uh, doen? Dan moeten ze wel aan de kwaliteitsregels voldoen. En hoe gaat u dat doen? Ik denk dat er in Nederland op dit moment maar weinig opleidingen zijn waar de begeleiding zo intensief is als juist voor deze categorie studenten. Dus we doen er echt alles aan. Uh, Eén op één, individueel, dus naar de studenten toe... om ze ja, maximaal voor te bereiden voor het werk wat ze moeten doen. Ja. Uh, maar uiteindelijk, nogmaals, uh, ze moeten voldoen aan de kwaliteit. We gaan corsessio's om met de kwaliteit. Ja. En dat betekent dat studenten die uh, uh, wel moeten voldoen aan deze eisen... Ja, misschien een extra inspanning moeten doen... ten overzichte van wat ze in het verleden gewend waren. Ja, maar dat leidt tot slippende procedures, hoge studieschulden en persoonlijke drama's, lees ik. Het heeft natuurlijk individuele consequenties. Maar ja. tegelijkertijd, u moet zich ook realiseren, daar zitten studenten bij die al lang aan het werk zijn. Zevendejaars, achtstejaars of, of negendejaars studenten, die ervoor hebben gekozen om een baan te doen en nu willen afstuderen en moeten voldoen aan nieuwe eisen. En die eisen zijn hoger dan in het verleden het geval waren. En dat betekent dat ze dus daar wel een probleem hebben. Ja, maar kun je van studenten die niet het juiste onderwijs hebben gehad... verwachten dat ze vervolgens op een ander niveau dat diploma moeten halen dan? Nou, wat studenten dus van ons mogen vragen... is dus een maximale, een optimale begeleiding. En dat ja. is wat we ook doen. Uh, dat is ook de afspraak die we met het ministerie van de OCW hebben gemaakt. Uh, kijk, de politiek heeft aan ons gevraagd om een kwaliteitsopleiding te bouwen. Die kwaliteitsopleiding staat. Daar is geen enkele discussie meer over. Uh, we staan op dit moment onder uh, uh, verscherpt toezicht, zou je kunnen zeggen... op deze opleidingen betekent dat de opleiding... Uh, uh, de komende maand gevisiteerd wordt. En dan moeten we de, de, moeten we de vraag beantwoorden... of de opleiding, de accreditatie wordt ingetrokken, ja of nee. Ja. Nou, dat zal over een maand blijken... of we aan de kwaliteitswijze voldoen. Uh, maar wij hebben de opdracht van, uh, van de politiek serieus genomen... Ja. Uh, om uh, de, de kwaliteit op te vijzelen. Dat hebben we gedaan. En tegelijkertijd moeten we er alles aan doen... Ja. om de studenten maximaal te begeleiden. En ja. dat doen wij ook. Maar goed, als over een maand het ministerie besluit... dat het toch niet genoeg is, dan gaat de deur dus dicht. Het ligt uit en dan... Krijgen die studenten überhaupt geen diploma meer? Het is het primaat van de politiek om keuzes te maken over het verlenen van accreditatie voor de opleidingen. Nou, dat zal over een maand voor deze opleiding gelden. Ja. Uh, wij hebben er alles aan gedaan, dat was de opdracht die wij als nieuw college van de hogeschool hebben meegekregen. Ja. Om de kwaliteit van de hogeschool uh, in de breedte, maar voor deze opleidingen in het bijzonder, uh, op een hoger plan te trekken. Ja. Lat omhoog, dat was credo. Ja. Dat hebben we gedaan. Er mag van ons gevraagd worden om studenten maximaal te begeleiden. Dat doen wij ook. Maar we doen normaal geen procesie kwaliteit. Maar als de kwaliteit van het onderwijs verbeterd is... en het lesprogramma dus veel zwaarder is geworden dan de afgelopen jaren het geval is geweest... voor die studenten die nu nog moeten afstuderen... moet je dan niet gewoon die hele opleiding opnieuw doen om, om dat nee. diploma te kunnen halen? En, en waar nee, maar... bestaat die begeleiding dan precies uit? Nou ja, dat, dat geef ik aan. Dat is één op één begeleiding naar de studenten toe. Uh, veel meer uren beschikbaar dan uh, voor de begeleiding dan uh, te doen gebruikelijk is. Ja, dus. In alle opzichten, in alle opzichten uh, geven we die begeleiding. Maar nogmaals, begeleiding lost niet in alle opzichten de problemen op voor studenten die al in sommige gevallen jaren niet meer hebben gestudeerd. Nee. Dus maar we moeten nu voldoen aan nieuwe eisen. En het is vaak een probleem om aan die eisen te voldoen. Uh, dat is één. Uh, en twee, is het ook niet zo dat de studenten ook bij andere opleidingen... ergens aan beginnen met maximaal begeleiding... Uh, per definitie een diploma halen. Het rendement van het afstuderen in Nederland... zit op een percentage van ongeveer 50%. Ja. Dus 50% van de studenten in Nederland bij alle opleidingen... Ja. haalt in een reguliere uh, periode van 4 of 5 jaar het diploma. Maar uit de recente cijfers van uw eigen school... blijkt volgens de Volkskrant dat bijna 80% van de studenten... die vorig jaar aan een afstudeertraject zijn begonnen... De op, bij die opleiding tot uh, media- en entertainment manager nog geen diploma heeft. Ja, dat, dat, zijn dus niet, dat zijn dus mensen die vorig jaar aan het afstudeertraject zijn begonnen. Ja, dat, zijn dus, dat is die groep waar we dus net al spraken. De groep die uh, onder het oude regime, onder uh, de, de verscherpte regels is komen te vallen. Uh, en dus nu onder die zware kwaliteitseisen moet afstuderen. En ik heb dat al twee keer gezegd voor de derde keer. Wij gaan geen concessie meer doen aan kwaliteitseisen. Nee. Dus maximale begeleiding. Ja. Uh, maar tegelijkertijd, nogmaals, studenten hebben geen recht op diploma's, diploma. Ze hebben recht op goede begeleiding. En recht op goed onderwijs. Als je een school volgt en dat, daar heeft uw school in het verleden de steken laten vallen. Daar heeft de hogeschool in het verleden steken laten vallen. En dat betekent dat wij er dus nu alles aan hebben gedaan... om juist deze categorie studenten extra begeleiding te bieden. En nogmaals, ik durf de stelling aan dat er maar weinig opleidingen in Nederland zijn... waar de, de begeleiding voor de studenten zo intensief is georganiseerd als bij deze opleiding. Goed, over een maand weten we of het allemaal genoeg is ook voor het ministerie. Dan spreken ja. we u vermoedelijk weer. Vast en zeker. Doek de Terwstra, de bestuursvoorzitter van de Hogeschool in Holland. Ik dank u zeer. Oké, okay, prima. Daars. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u niet bijzonder interesseert. Het voortbestaan van de levenseinde kliniek loopt gevaar omdat zorgverzekeraars weigeren de kosten van euthanasie te vergoeden. Keert de levensverzekeraar eigenlijk wel uit als je euthanasie pleegt? Dat is de vraag aan Paul Koopman van het Verbond van Verzekeraars. Ja, het antwoord is eenvoudig. Dat zal uh, het geval zijn inderdaad. Want euthanasie is in Nederland ook in de wet geregeld. En het is in feite een bespoediging van overlijden wat toch al zou plaatsvinden, om het een beetje technisch te zeggen. Dus een levensverzekering zal in zo'n situatie gewoon uitkeren. Bij zelfdoding is het, uh, ligt dat iets anders. Uh, zelfdoding, dat is een, een, een, een, echt een besluit van de verzekerde zelf. In veel polissen is dat ook uitgesloten. Uh, toch zullen verzekeraars in de meeste gevallen ook bij zelfdoding de tot dan toe betaalde premie aan de nabestaande uitkeren. Heeft u ook een vraag bij het nieuws... mailt u ons dan naar goedemorgennederland.nl... voor uw vraag van vandaag. Dan gaan we terug naar Amsterdam. De stilte van het Harry Mulisch House. Huis in het Nederlands dus. Met Martijn Grimeers. Hier liggen allemaal briefjes. Wat staat daar nou? De meeste mensen praten onafgebroken... omdat ze niets te zeggen hebben. Kitty Saal, de weduwe van Harry Moelies. Dit, dit is nou typisch zo'n uitspraak... Van Harry. Ja, hij kon daar uren over nadenken en dan kwam dat in zijn hoofd op... en dan moest hij dat opschrijven. En meestal lag er zo'n hotelblokje naast hem en dan werd dat opgeschreven. En dan als hij aan het schrijven was, dan werd dat weer teruggepakt... en kon hij daar wat mee in een verhaal. We staan in de werkkamer van Harry Moelies. Een, een bijzondere plek. En komend weekend is het te zien. Voor het eerst open voor het grote publiek. Er zijn allerlei activiteiten rondom het Leidseplein. Het is het eerste Harry Moelies festival. En nu zitten we, nou staan we nog achter zijn bureau. Een enorme verzameling pijpen. Hoeveel zijn het er? Uh, ik geloof meer dan tachtig. Meer dan tachtig. <laughs> en om ons heen duizenden voorwerpen... die allemaal wel iets te maken hebben met een boek. Of met zijn privéleven. Ja, uh, hier een, uh, een beeldje van uh, Mozes uit uh, Rome. Komt voor in de ontdekking van de hemel. het pantheon. Uh, een ster. De jodenster van zijn moeder. Die, die vond hij ook, ja, is bijna gek. Mooi om op te hangen. Nee, hij vond hem niet mooi. Maar het hoorde wel bij zijn leven. Ja, hij heeft toch altijd gezegd... ik ben de Tweede Wereldoorlog... en dan hoort zo'n ster erbij. Hij noemde het zelf het heilige der heiligen? Nee, dat noemde ik zo. Oh. <laughs> nee, dat, dat soort dingen zei hij niet. Dat, dat vond hij niet van zichzelf. Maar was dat zo? Ik had altijd het gevoel dat als je, zodra je door deze opening ging... dat je dan het heilige de heilige binnen... Hier heeft hij zitten schrijven. Daar heeft hij zitten denken. Dit is de kant van het schrijven. Nou, dus de achterkant van het huis. Laten we een klein beetje ja. naar de, de volkant lopen. Hij noemde het zelf volgens mij het tussenstation... tussen zijn werkelijkheid en de werkelijkheid buiten. Ja. Hoe is het nou? Want straks, uh, u woont hier nog steeds boven. Ja. Straks krijgt u uh, komend weekend allemaal vreemde mensen over de vloer. Is dat niet een beetje gek? Nee, want we hebben altijd al vreemde mensen over de vloer gekregen. Ja, maar die gaan nu overal neuzen. Die gaan nu ja, ze, alle boeken ja. bekijken en die gaan uh, die beelden bekijken. En die gaan misschien wel ergens aanzitten. Ja, dat is ook zo. Dat zal nu meer gebeuren, maar ik weet niet of je cameramensen kent, die zijn ook heel erg van de mooie plaatjes schieten. Dus die neuzen en kijken ook heel erg van, oh, wat is dit mooi. Het is een, natuurlijk een fotogenieke kamer. Overal zijn kleine stilleventjes. En het ziet er mooi uit. Je ziet dat Harry ook van orde hield. En, en dat alles in een bepaalde orde is neergelegd. Ja. Hier bij de tafel, zijn bril. Ja, die hoort er natuurlijk niet. Die had hij op. Maar ik vond hem toch dat hij dan hier het meest thuis hoorde en niet. Hij heeft hem niet opgehouden terwijl hij zijn kist in ging. Ja. Nou uh, is hier een stoel. De stoel waar de grote meester zat. Mogen mensen hier nou ook in gaan zitten? Niet iedereen. Het is een beetje zoals de Rijksmuseum lichtbanken. <lacht> er zijn wel mensen die erin zitten. Als we hier aan het werk zijn omdat we aan het onderzoeken zijn... of uitzoeken, dan wordt er wel ingezeten. Maar het is niet de bedoeling dat iedere museumbezoeker... even fijn in de stoel kan plaatsnemen. Hoe voelt u zich als u hier bent? Is Harry dan extra dichtbij? Ja, dichterbij kan je niet komen. Dit is de plek waar, waar je Harry... Ontmoet. Ja. Hoe zou Harry nou komend weekend naar beneden kijken... als hij alle mensen hier ziet lopen? Oh, die zou grijnzen. <lacht> ja, die vindt dat helemaal oké. Okay. <lacht> ja, ja? ja dat, had hij, dat, dat was toch een droom van hem. Dat, dat, dat hij op die manier zou voortleven, ja. Vriendelijk bedankt. Oké. Okay, ja. Martijn Gimmiers in het Harry Mulisch-huis in gesprek met Kitty Staal, de weduwe van Harry Mullis. Straks, fascistische priesters in Spanje worden zalig verklaard. Maar eerst. 3, 2, 1, go! Deze dag. 1991. In de woestijn van Arizona hebben ze een miniatuurwereld nagebouwd... en acht mensen zullen een aantal maanden in dit kunstmatige milieu wonen en werken. Je hoorde de stem van Tom Verlind. Deze dag, in 1991, gingen acht bionauten in het Amerikaanse Arizona... voor twee jaar een experimentele biosfeer in... om te kijken of ze op een andere planeet zouden kunnen overleven. Volgens wetenschapsjournalist Joost van Kasteren mislukte het... want al snel kwam er één naar buiten met een wond aan haar vinger. En er waren meer incidenten. Biosfeer 2 was een project om een tweede aarde te maken. Biosfeer 1 is de aarde. Biosfeer 2 zou dan een, uh, een zelfvoorzienend systeem zijn. Wat in eerste instantie bedoeld was om te kijken of je op Mars zou kunnen overleven. Hè, met een uh, helemaal compleet zelfvoorzienend eigen voedsel, eigen zuurstof. En uh, daar zijn inderdaad op 26 september 1991... zijn daar acht uh, bionauten voor twee jaar in... Ingesloten. Het echt gezien als een, uh, nou ja, uh, een nieuwe stap voor de mensheid, zal ik maar zeggen. Ja, achteraf bleek, dat is dus een beetje anders uit te pakken. Maar goed, we hebben er wel wat van geleerd. News cameras captured the theatrics. As eight men and women were about to be closed inside Biosphere 2. I take my last breaths of this atmosphere, knowing that I will take breaths from a different atmosphere from all of you for two years. Om die ecosystemen te bouwen hebben ze ongeveer 4000 soorten. Die kas ingebracht en achteraf gezien zou je kunnen zeggen dat dat misschien een van de redenen is geweest. Dat het, dat, dat te weinig soorten waren om die ecosystemen echt in, uh, in, in evenwicht te houden. Een centraal probleem was dat het zuurstofgehalte steeds verder daalde. Op een gegeven moment was er zelfs nog maar 14% zuurstof uh, in de lucht en normaal is 21%. En dat was een, een zuurstofgehalte dat is vergelijkbaar met, uh, met een hoogte van 4000 meter. Die kregen hoogteziekten. En Uiteindelijk hebben ze in 1993, dus nog voordat de kas open ging, 14.000 ton vloeibare zuurstof uh, naar binnen gebracht. Ze hebben ook uh, CO2-wassers geïnstalleerd. Die wassen de CO2 uit de lucht. En uh, daar is een, een journalist achtergekomen van een lokale krant. En dat was natuurlijk niet echt bevorderlijk voor de geloofwaardigheid van het hele systeem. They ordered and installed a CO2 scrubber, which is a machine that you use on a submarine. Het maakte het hele experiment waardeloos. Ze hadden allerlei dingen ook onderschat. De, de hoeveelheid zonlicht in de kas was door het glas en door de buizen was, was 40% lager dan buiten. Waardoor de planten niet goed groeiden. Aan de andere kant was het CO2-gehalte zo hoog dat ze uh, heel veel blad vormden en weinig vruchten. Dus wat je wel zag dat ze uh, dat er. ...enkelingen s'nachts op roofdocht uitgingen uh, om de provisiekast uh, te plunderen. En daar werd dan weer uh, ruzie over gemaakt. Uh, eigenlijk was het een soort uh, Big Brother uh, verhaal, dat hele biosfeer toe ...voordat Big Brother was, uh, was uitgevonden. Als het gaat om die missie naar Mars, uh, waar nu sprake van is... ...dan, eerlijk gezegd, hou ik ook wel een beetje mijn hart vast... ...of dat dan een, uh, een slagingskans heeft. Joost van Kasten, wetenschapsjournalist over dat exper experiment in 1991. Acht bionauten gingen in het Amerikaanse Arizona voor twee jaar een experimentele biosfeer in. om te kijken of ze op een andere planeet konden leven. Het mislukte dus. Een acht jaar terug in de tijd. The Love Generation, 3 minuten 27. geniet u van Bob Sinclair en Gary Pine. Pas wel bij een regenachtige dag als vandaag, toch? Love generation. Het is 7 uur voor 10, u luistert naar de Caro op Radio 1. In het Spaanse Tarragona worden zondag 522 priesters zalig verklaard. De geestelijke zijn in de jaren 30 tijdens de Spaanse burgeroorlog... door tegenstanders van de dictator Franco vermoord. Lex Rietman, onze man in Spanje, goedemorgen. Goedemorgen. Betreft het hier dan ook 522 fascistoïde priesters? Uh, nou, wat in ieder geval wel duidelijk is... is dat, uh, dat de kerk zich altijd vierkant achter de Franco-dictatuur heeft opgesteld. En uh, ja, dus ook het grootste gedeelte van, van de geestelijke. En, uh, en deze priesters uh, horen, daar, horen daar ook bij. Um, ja, En uit deze zaligverklaring, vandaar dat het zo'n omstreden zaak is... Uh, blijkt dat uh, volgens de critici... dat de kerk ook nu nog steeds zich heel selectief omgaat met het verleden. He, de, ja. Nou ja, ja daar Misschien... is ook een zekere reputatie hoog te houden, zal ik maar zeggen. Maar 522 fascistoïde priesters, dat is, dat is toch wel een behoorlijk aantal. Het levert dat niet een enorme storm van protest op? Ja, ja, zeker. Kijk, uh, in ieder geval, uh, kijk het, is, het is in ieder geval belangrijk voor de luisteraars van onder de 80. misschien even goed om uh, te herinneren aan uh, de staatsgreep van Franco in 1936. Dat was een staatsgreep gericht tegen de democratische linkse regering van Spanje. Uh, die uh, staatsgreep die mondde uit in een, in een uh, bloedige burgeroorlog van drie jaar. In die burgeroorlog zijn deze, zijn deze geestelijken uh, vermoord. Uh, maar goed, aan de andere kant zijn veel meer slachtoffers gevallen. En zeker nog in de, in de 40 jaar dictatuur van, van Franco na zijn overwinning in 39. Ja. En ja, het, het probleem is dat de kerk zich nooit bekommerd heeft om de slachtoffers van, van de dictatuur. En uh, ja, goed, de, de, het Spa de Spaanse variant van het fascisme hè, van Franco, dat werd dan ook uh, heel betekenisvol een nationaal katholicisme genoemd. Ja. En uh, ja, een, zijn strijd was een kruistocht. Ja, terwijl de Verenigde Naties toch deze maand nog hebben aangegeven... dat er onderzoek moet komen naar de meer dan 114.000 verdwijningen... tijdens de Spaanse burgeroorlog. En dan gaat notabene de paus, afkomstig uit Argentinië... een videoboodschap de wereld insturen uh, richting uh, Spanje. En ook de koninklijke Spaanse familie is aanwezig bij die heiligverklaring. Merkwaardig allemaal, of niet? Ja, nou ja, weet je, de Spaanse koninklijke familie, die uh, Juan Carlos heeft altijd bijzonder uh, goede betrekkingen onderhouden met, met dictator Franco. En uh, Juan Carlos is ook door Franco op de troon gezet. He, want je zou zeggen, kijk, als de dictatuur ten einde komt, uh, dan, uh, dan gaan we weer terug naar een, een democratie zoals, uh, uh, zoals Spanje kende voor de staatsgreep. Nou, dat is niet gebeurd. Uh, Franco heeft voor een groot deel de overgang van Spanje naar de democratie uh, bepaald. En, en uh, ja, er is ook nooit een, een, een uh, waarheidscommissie geweest. Er, is no er zijn nooit uh, processen geweest naar de misdaden van de Franco-dictatuur. Dus eigenlijk is dat een hele geleidelijke overgang gegaan geweest naar de democratie waarin de, de krachten uit de dictatuur van Franco nog steeds een hele dikke vinger in de pap hadden. Ja. En uh, ja, dat, dat merken we tot op de dag van vandaag. Juist. En worden nou zondag alle nationale wonden weer opengetrokken? En de nationale trauma's? Ja, nou ja, weet je, dat is, dat is nou ook een van de problemen die de critici hebben. Van, uh, kijk, de kerk, zeggen ze, is natuurlijk vrij om, om zalig te verklaren wie ze willen. Ja. Uh, maar uh, om dit dan een daad van verzoening te noemen... terwijl je gewoon alleen maar heel eenzijdig kijkt naar de ene kant van de slachtoffers... en het grootste deel van de slachtoffers, uh, ja, dat je daar niet over hebt... Uh, dat is eigenlijk het tegendeel van verzoening. Nou, misschien dat dat onderzoek er dan toch eerst nog maar eens even uh, moet komen. Dat zal voor zondag niet lukken. Maar desalniettemin, Lex Gietman vanuit Spanje, ik dank je zeer. Zometeen gaan we verder, dames en heren. Blijf bij ons hier op Radio 1. Kies Goedemorgen Nederland. Kies KRO. Op zijn tenen liep hij de donkere trap op, maar halverwege bleef hij staan. Simon Carmichelt. Plotseling overvallen door de gedachte dat het toch...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 moviernl slash zeker van inkomen Macro, 45 jaar in uw voordeel Draft All-in-One vaatwassteps. 1 plus 2 gratis